Ik loop alleen de straten door die ik met jou zo dikwijls ging. En elke stap betekent weer een klap en een herinnering. Hoe kan ik jou vergeten? Want ik moet altijd weer opnieuw aan je. Mijn wereld Want jij was alles Wat ik had Je paste zo precies bij mij oh, oh, oh, oh, oh. Het silhouet In het café waar ik Met jou zo dikwijls kwam Is niet van jou Nu sta ik in de koude nacht is kil en klam Hoe kan ik jou Vergeten want ik moet altijd weer opnieuw aan je denken. Altijd weer zoveel aan je denken. Want jij was mijn wereld. Want jij was alles wat ik had. Je paste zo precies bij mij. Oh, oh, oh. Mezelf, want ik kom steeds weer naar de plaats waar ik je zag Ik ben een dwaas, want altijd weer, helaas, het is een hard gelach Hoe kan ik jou... was alles wat ik had, je past er zo precies bij mij. Oh, oh, oh, oh Ik kan je niet vergeten, meisje. Ik kan je niet meer missen, meisje. Oh.